Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn plannen voor de Hetwiegenpolder. Vorig jaar besloot het kabinet dat niet die polder, maar ander gebied in Zeeland onder water wordt gezet. De Europese Commissie vroeg het kabinet om opheldering. Bleker heeft twee internationale deskundigen de kwestie nog eens laten onderzoeken... en ze steunen volgens Bleker het rapport waarop het kabinet zich baseert. Volgens Bleker kan de Europese Commissie Nederland niet houden aan het verdrag met Vlaanderen... omdat Europa daar buiten staat. In Groot-Brittannië zijn drie moslims schuldig bevonden aan het oproepen tot haat tegen homo's. Daarvoor is voor het eerst een nieuwe wet uit 2010 gebruikt. Die stelt het oproepen tot haat vanwege iemand seksuele geaardheid strafbaar. De moslims hadden bij een moskee in Derby pamfletten verspreid waarin werd opgeroepen homo's te doden. Er stond iemand met een strop om zijn nek op. De actie was een protest tegen een gay pride in Derby. Over drie weken krijgen de veroordeelden hun straf te horen.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 Deze nieuwe aflevering van See It. Maar we trapten wel af met vol sommigen de nummer 1 DJ van de wereld. DJ Chesto. Zijn remix van Mission Impossible Team. Heeft hij erg lekker gedaan, al zeggen we het zelf. En ja, van dit is toch wel de teamzong van de meest recente Mission Impossible. Misschien heb je hem al gezien in de bioscoop. Zo niet. Dan is het zeker een aanrader om... Nog in één van de bioscopen hier in de omgeving. Ze gaan me zoeken. En ik zeg, ja, zie het in de house. Twee uur lang. De heetse beats keihard door je radio, Radio 7 En ja, wat hebben we vanavond allemaal in de house? Natuurlijk, heel veel nieuwtjes. Ik zie er een nieuwtje voorbij komen over Latin Lovers. Mijn mailbox, uh, die had alweer een nieuwtje binnengekregen over het feestje Recognize. Ik zie wat binnenkomen over Amazon Project. Natuurlijk heeft zie het ook zijn mailbox geopend. En ja, zie je zou, zie je het niet zijn. Dan zou ook nog een tweede uur een leuke mix gaan doen. En ja, vanavond geen live mix. Maar niet getreurd. We hebben vanavond een hele speciale mix. Van een zeer getalenteerde DJ uit Italië. Namelijk niemand minder dan DJ Luca Lento. Je hebt denk ik al regelmatig remixes van hem gehoord. Eigen tracks hierbij zie je het. En ja, ik heb zoveel reacties hier. Ja, op de mailbox binnen van mensen die zeggen: Kun je daar niet eens een keertje een leuke set van draaien? Speciaal voor ons een exclusieve mix, straks een 2 uur Wij zien het natuurlijk ook heel veel nieuwtjes, zoals al eerder gezegd. Maar je mist nog wat. Toen zie je Kite: Nou, niet getreurd hoor, hij staat al helemaal klaar. En rond die klok van 10 voor 10 gaat hij voorbij komen. En nieuwe muziek. Ik heb het klaarstaan. Wat dacht je van deze track? Aaron Smith. Dancing. In de Late Back Luke remix. Zojuist uitgekomen. Op zijn eigen label. MixMash. En hou me in de gaten. Want hij doet het er erg goed. Nu hier. Dancing.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 Ik nee, ben Luc heeft zichzelf weer je droom overtroffen met deze geweldige remix. Nu uit op Mixmash ofwel zijn eigen label. En hier natuurlijk te beluisteren bij See it. En ja, je kunt ons ook altijd bereiken in de studio. Stuur dan gewoon eventjes een mailtje. See it at radio En ja, de mailtjes stromen gelijk ook al binnen. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Joyce en Joyce zeg. Wow! Mijn weekend begint gelijk goed. Voor mij geen Voice of Hollands. Gewoon lekker see it in de house. En ja, dat is wel zo gezellig. Waarom stemmen als het toch al bepaald is? Hé, hey, ik heb hele ni hete nieuwtjes voor je. Namelijk, ik weet niet of je erbij was de laatste keer bij Letten Lovers. Het schijnt erg gezellig geweest te zijn. Maar ze komen weer terug in het patronaat hier in Haarlem. Ja, zaterdag 11 februari keert Latin Lovers weer terug in een van de mooiste poppodia van Nederland. Namelijk het Patronaat in Haarlem. Deze unieke locatie past precies in het rijtje clubs die Latin Lovers altijd bezoekt voor haar fantastische bezoekers. Met een zeer muzikale line-up die goed tot zijn recht komt in deze dikke locatie, belooft dit een meer dan hete nacht te worden in het hotte Haarlem. En deze keer komen de volgende DJ's langs. Eric E, Roog, Mark McRowland, Jasper Clash, Alex Cruz en MC Hyde zorgen voor de vocalen. Het Patronaat is een zeer unieke poppodium in het hartje van Haarlem. De combinatie Patronaat en Latin Lovers is er dan ook eentje waar je het beste van het beste kunt verwachten. Zoals je altijd van Latin Lovers gewend bent, zal het weer een genot worden op muzikaal, show en decor gebied. ...en zal de complete patronaat uitgedost worden... ...met vele warme en zomerse jungle-invloeden. Altijd leuk natuurlijk, in februari. Ja, Erik Eek, uh, je kent hem niet. Erik Eerdmans, uh, oftewel zijn ja, toch wat meer techie alias... Ja, hij komt weer met een gros aan trommelplaten in de cd-map. Speciaal voor Latin Lovers naar Haarlem. Erki is nog steeds een van de meest geliefde DJ's en is dan ook volledig klaar om het patronaat weer eens flink door elkaar te schudden. Maar ook zijn housekweekmaatje Roog is klaar om, uh, om Haarlem te laten genieten. Zijn sublieme platenkeus samen met zijn interactie met het publiek weet Roog elke keer weer de zaal volledig naar zijn hand te zetten. Ja, de stomende Latin Lovers residents in Haarlem zijn Jasper Clash en Alex Cruz. En deze mannen weten wat de Haarlemse dames graag willen horen En dat zorgt iedere keer weer voor een vuur aan percussieplaten En denderende trommels Waar deze boys de boet betreden Ben je verzekerd van de enige echte Latin vibe Ja dan hebben we ook nog Mark McCroland En ja deze is voor de meeste Haarlemmers geen onbekende Al eerder tekende hij voor een legendarische set tijdens een masquerade En staat hij vaak geprogrammeerd op het strand van Bloemendaal MC Heets is op dit moment een van de meest gevraagde MC's van het land. En zal deze avond met de microfoon in zijn linkerhand bewijzen waarom dat zo is. Tja, mis deze eerste knol editie toch wel van Letterlovers in het Patronaat van 2012. Zeker niet, want voor maar 15 euro exclusief de Wii ben jij getuige van dit geweldige manifesto. Zet er snel zaterdag 11 februari in je agenda. iPhone of Blackberry of wat dan ook. En laat het iedereen weten, want heel Haarlem loopt warm voor deze uh, hoogstaande avond. Ja, dan zijn er ook speciale lady tickets. Want omdat we bij Let Lovers altijd 70% bezoekers bestaat uit vrouwen. En ja, geloof het of niet, dit is echt waar. Het is gewoon, uh, ze hebben gewoon gekeken van even met een uh, turfstaafje. Hé hey, dame, hop, streepje erbij. Dus ze doen graag iets terug. Lady tickets. De lady tickets zijn al alleen voor dames. En één lady ticket geeft toegang aan twee dames. Ze zijn exclusief te bestellen via Ticketscript. En kosten 18 euro per stuk. Er zijn maar 100 lady tickets verkrijgbaar voor deze editie. Dus wees er snel bij. Normale kaarten kosten 15 euro. En zijn ook te koop via Ticketscript. Bij een vuurwerkingshop bij jou in de buurt. Of via www.patronaat. Jij ja, wil je ze ook volgen? Ja, je kunt ook gewoon even naar de Facebook pagina gaan van Letter Lovers Online. En je kunt ze gelijk even li liken natuurlijk. Dus, wie weet zien we je daar. Ga door met nieuwe muziek. En dat doen we met de nieuwe Mason en Dragon. Rio de Janeiro. Het klinkt warm. En die kunnen we wel gebruiken in deze donkere koude dagen nog. In het nieuwe jaar. Maar niet getreurd Zie je het in huis? Met lekker warm muziek. Maison Dragon tot aan 11 uur op Jazewens antwoord. Is het zie het? Meer techie op het label van niemand minder dan Jury Donuts. Komt deze promo binnen van Edu Rijk en Domus met Ora et Labora. Ja, zie je het? zeg, ja, we gaan even terug naar waar het allemaal begon. Geen overdreven blieps, geen onnodige mashups en ja, lauwe climaxes. Ze zijn uit en boze. Nee, dit is een avond waar de DJ Ruimschoots de tijd krijgt om zijn verhaal in een waardige zet te vertellen. En waar je geniet van platen met kwaliteit. Want dat is waar House Rockers om draait. Muziek, dat door artiesten als goed recht in eigen handen genomen wordt. Rock the house as we are supposed to. Oftewel, gewoon House Rockers. Vanavond staat House Rockers in de Escape Venue in Amsterdam. Terwijl het concept enkele maanden geleden het startsein gaf aan een volle bak in de cent, keert Housewalkers terug in zijn beste discotheek van Amsterdam. DJ's zijn het zat om hun als ondergewaardeerd door de boksen te knallen... en verzamelen zich op vrijdag 20 januari 2012 als trouwe Housewalkers in de SK Venue... In samenwerking met het Steel Artist Management garandeert het concept jou een beleving waar elke clubber van droomt en draagt de classy uitstraling van de Escape Venue hier een hoogtepunt aan bij. Vanaf 11 uur, dus je kunt mooi naast je doorgaan, verzamelen een zevental hoogwaardige mannelijke artiesten zich in de DJ boot om house rockers tot een waardig geheel te transformeren. Zoals er op Twitter al verscheen, geen bullshit, maar keiharde kern van hoe house op muziek hoort te zijn. Want of het nu om muzikale beleving gaat of... Hoe de lasers en ledschermen je de locatie verrijken. House Rockers, rock jouw avond als geen ander. Ja, dan rockte House de Nacht onder begeleiding van MCG. En bleef hoe de statement van House Rockers diep doorgevoerd wordt door. De Dreadman en House Fanaat Lucien Ford. Niet verslaafde onvermoeibare Michael Mendoza. Mixtechnische guru Mitchell Niemeyer. Battlebewuste housekunners, De Livio Riven en Aaron Kill. Ja en de zetlustige opzweeper is hij Om de sound van houserockers Extra te onderstrepen brengt het concept Elke editie een exclusieve mixtape uit Waarmee Michael Mendoza Het zijn al heeft gegeven Deze house Rockers volume 1 mixtape Is nu gratis te downloaden Via www.royalconcept.nl En wordt door de houserockers Promoters tijdens hun stedelijke tour Gratis in jouw handen gedrukt wat wil je nog meer? Een leuk feestje en een gratis cd'tje. Ja, de House Rockers tickets dan. Het mogen duidelijk zijn. House Rockers neemt naar haar debuut in 2011 nog steeds geen blad voor de mond. En staat ook dit jaar klaar om het voor de gaande haarfijn te overtreffen. In de Amsterdamse Escape Venue. De voorverkoop is inmiddels al voorbij. Maar je kunt ook nog gewoon aan de deur een kaartje kopen voor 15 euro's. Ja, dus heb je nog zin in een leuk feestje? Nou... Zorg dan dat je vanavond in de Escape in Amsterdam bent. Want vanaf 11 uur tot 5 uur in de morgen staan daar Lucie Voort, Michael Mendoza, Mitchell Niemeyer, De Lively Raven en Aaron Gill, Izzy en MCG. Ja, je kunt ook een fitbandje kopen, dan ben je 25 euro kwijt. Dan moet je even naar Script gaan, want de verwerkershop, helaas, die is al dicht. Wil je eerst meer weten? Ga dan naar de site www.royalconcepts.nl. Gauw door met lekkere muziek. En met welke zouden we het beter kunnen doen... ...als met And As It versus BTW Party time. En dat is het zeker. Hier op jou zie je het. Op CWM Zandvoort. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het 2 Oeh, die exclusieve mixtape. Die exclusieve guest mix. Van niemand minder dan... ...Luca Lento. En ik zou zeggen, er zitten een paar zonnestraaltjes gewoon uit Italië, dus zet je radio nog wat harder. Nu eerst, party time! Versus BTW Party Time En ja, onze enige echte Resident DJ van de show Ramonski Hij is er dan wat niet bij Maar toch ook weer wel Want hij zegt, kun je niet eventjes Die lekkere plaats van Night Party draaien Nou ja, zo gezegd, zo gedaan Gaan we gewoon doen Night Party, internet friends Hier op jouw CFMC It's Speciaal voor jou Ramonski on Facebook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 op Facebook. Zo, so, als je haar niet... ...in de war zit... ...als je op de fiets hebt gezeten... ...dan komt het wel. Als je te dicht bij de box hebt gezeten. night Party met Internet Friends. Hierbij zie je het op jouw ZFM standwoord. Speciaal voor onze enige rechter... DJ Ramonski. En ja het zou zie je niet zijn als we niet gaan kijken naar de line-up van Amazon Project 2012. Ja, het is eindelijk zover. Amazon Project staat weer voor de deur. Er kan weer met veel enthousiasme worden gezegd dat het dynamische duo waar weer een line-up hebben, weten neer te zetten waar je u tegen zegt. Onthoud Sunnery James en Ryan Marciano zijn vastberaden op zaterdag 25 februari van deze 2012 editie een ware mijlpaal te maken. Ja, Het Amazon Project bij Sunry James en Ryan Marciano. Oftewel, de mannen pakken uit met alweer een derde editie van hun eigen concept. Het Amazon Project. In de Amsterdamse Heineken Music Hall verwelkomen Sunry James en Ryan Marciano jou met een drie uur durende set waaraan geen enkele opzwevende release zal ontbreken. Ze worden deze avond ondersteund door Chucky Sister Bliss, oftewel. Uh, de Fadeless DJ-set Kregor Salto, Michael Mendoza, Zoddy MC en percussionist Jethro Ankota. Ja, Sister Bliss, uh, wel bekend als de supermuzikale vrouw die altijd deel uitmaakte van Fadeless, is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest populaire Britse artiesten in de elektronische muziekscene. Met 15 jaar ervaring als een muzikale drijfveer achter Fadeless draait ze nu ook solo. Dit jaar brengt ze veel tracks uit op het Ministry of Sound label en ook voor Steve Angelo's size label. Van techno tot house en terug. Een exclusief optreden van deze superster tijdens Amazon Project 2012. Terwijl je in de main area los kan gaan op de sounds van Amazon Project is er in de tweede zaal de lancering van King of Drums. De getalenteerde producer Gennaro Enfila neemt in deze zaal het voortouw met zijn Latin Tech House set. Fysicale support in het debuut van de King of Drums area komt ook van Carita La Niña, Delivio Reven en Aaron Gill, Andy Foreman, Quinten van Honk, Jack Ferreira en Mr. V.I. Ja, ben jij erbij? Dat is dan de vraag. Amazon Project heeft nog een aantal reguliere tickets beschikbaar. Welke je bemachtigt via de vernieuwde website www.amazon-project.com Je kunt ook de Facebook pagina van Amazon Project checken. Of ga anders naar de Twitter van Amazon Project. Dus even voor je in de agenda. Zaterdag 25 februari alweer de derde editie. Van het Amazon Project bij Zuri James en Ryan Marciano. Het feest begint om 10 uur en om 7 uur ochtends wordt je vriendelijk verzocht deze music hall te verlaten. De pre kaarten kosten 49,5 euro exclusief via AmazonProject.com. Ja, de line-up nog even heel kort. Sidney James en Ryan Marciano met een drie uur durende set. Chucky, Sister Bliss, Craig Zalto, Michael Mendoza, Zaldi MC en Jetro Ancota. En in de King of Drums, Gennaro en Villa, Carita La Nina, The Reven en Aaron Gill, van Honk, Andy Foreman, Jack Ferreira en Mr. V.I. Door met nieuwe muziek en dat gaan we doen met deze hele lekkere promo van Dada. Fusion DKSF met Body Shake en dat je body shaked, geloof me, dat gaat zeker lukken met deze plaat. En ja, hij zit er weer aan te komen. De enige echte see it Party Kite. Hou hem hier. Met je agenda erbij natuurlijk. Waar moet je vanavond heen? Dansa. Waar moet je morgen heen? Nu eerst, Body Shake! Dansa. DKSF met Body Shake. Een plaat die je zeker nog vaker hier gaat horen bij Siers. Op jou zien we hem zo'n Leuk dat je weer ingeschakeld bent. Vergeet je televisie te kijken via ons digitale televisiekanaal. Dat kan natuurlijk tegenwoordig ook. Wat wist je dat nog niet? Kanaal 40. Zoek hem gelijk eventjes op. En programmeer hem op jou nummer 1. Toch veel leuker dan die Voice of Holland. En ja. Dan is het er toch even weer tijd voor. De one and only. Zie je het partykijt? En waar kun je vanavond naartoe? Waar kun je morgen naartoe? Nou, ik heb het hier voor je klaarstaan. Vanavond Dimitri en Vermont in Air. Vanaf 11 uur ben je welkom in de, de Air in Amsterdam. Kaarten 13 euro. En ja, wat heb je daar zo? Dimitri en Vermont en Oliver Weijter. Kaarten zijn te koop via Paylogic. Dus log eventjes in. Dan kun je zoals eerder genoemd in deze CTA-aflevering al naar het feestje House Rockers in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn 8 euro en aan de deur zijn ze toch wel erg duurder, namelijk 15 euro. Tja, en die line-up die ligt li er niet om Luzie Ford, Michael Mendoza, Mitchell Niemeyer, Delivio Reven en Aaron Gill, Izzy en MCG. Dan kunnen jullie morgenavond ook naar het feestje Bas, in feite Appelsap. In Club Air in Amsterdam, voor 12,5 euro ben je er helemaal bij. Deze kaarten kun je kopen via Paylogic en dan wil je natuurlijk wel weten wat is de line-up. Nou in Air 1 staan de Hydro Boys Live, A Full Crate, Hacy, Sir OJ, FS Green en MC Lentini. En in de Air 2 vind je Jeff en Lee Stewart. Natuurlijk zoals elke zaterdagavond is de escape ook compleet om jouw brainwash te doen. En ja, vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de morgen. Kaarten kosten 16 euro. En onze echte Zandvoortse held DJ Raymundo staat daar zo natuurlijk elke week. Maar deze avond staat er ook Plastic Funk, MC Prime, Cassie Casson Percussion, Sexy Mr. S on Sex... En ja die eclectic deluxe Daar vind je Mel Moreno Wil je meer informatie over de complete agenda alvast van de Escape Dan ga je naar www.escape.nl Dan hebben we ook het feestje Fashion Addicted Want ja het is bijna de Amsterdam Fashion Week In de Panama in Amsterdam Vanaf 11 uur in de avond ben je welkom bij dit feest De kaarten zijn 10 euro exclusief fee En ja aan de door is more namelijk 15 euro Verwacht House en Club en ja, je moet minimaal 18 jaar zijn De line-up van deze avond is Claire en Sheila Heel Brothers in the Booth, Zilly G, Dennis Hercules en TC Je kunt ook naar Latin Lovers in de Palladio In de Molenstraat in het Altijd Gezellige Helden Vanaf half ben je daar al welkom En ja, wat staat daar in de line-up? D-Rashid, Jasper Clash, Under Control, Nick Base en MC Hyde En de line-up, ja, die is slechts 7,5 euro dan kun je ook naar de groteske New Year special in de Central Studios in Utrecht. Want vanaf 10 uur tot half 6 in de morgen staan daar Cor Feinemann, Artento Divini, Umet Oscan, Ram... Ernesto vs. Bastiaan... Angelique versus Missile Kraas, ...en het wordt groot bij MC Da Silva. De minimale leeftijd is 21 jaar... ...en ja, zoals je de lineup al hebt gehoord... ...de muziekstijl is trance. En er is ook een speciale dresscode deze avond... ...namelijk white en black... ...of gewoon wit of alleen zwart. De kaarten zijn 29 euro exclusief V... ...en aan de door 35 euro als ze er nog zijn... Kaarten in de voorverkoop kun je kopen via easyticket.nl En dit was het laatste feestje van de See It Party Kite. En dan sluiten we ook het laatste uur af met Tonight Only. Haters gonna hate in de Nicky Romero Out of Space Mix. En ja, blijf vooral luisteren, want zo meteen, een uur lang, een speciale, exclusieve kerstmix. Van niemand minder dan Luca Lento. New Year's Tonight Only.